8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Berlijn hebben zo'n 35.000 mensen gedemonstreerd tegen het agrarische beleid van de Duitse regering. De betogers, een bonte verzameling van boeren, dierenactivisten en milieuorganisaties, riepen op tot klimaatvriendelijke landbouw en gezonder eten. Zo'n 170 boeren parkeerden hun trekker bij de Brandenburger Poort. De betoging viel samen met een internationale landbouwconferentie in Berlijn, waar beleidsmakers uit meer dan 70 landen bijeen waren. Op de Middellandse Zee zijn mogelijk opnieuw veel migranten verdronken. Drie mensen die gisteren uit zee zijn gehaald... zeggen dat ze de enige overlevenden zijn van een rubberboot... waarop 120 mensen zouden zitten. Hun boot zou zijn gezonken op zo'n 90 kilometer uit de kust van Libië... ter hoogte van Tripoli. Op de Middellandse Zee heeft de organisatie Sea-Watch vandaag 47 mensen gered toen hun schip in moeilijkheden verkeerde. De Italiaanse vicepremier Salvini heeft al laten weten dat Sea-Watch niet moet proberen om die migranten in een Italiaanse haven aan land te brengen. De directeur van het herinneringscentrum Westerbork noemt de kritiek over een sponsorloop... met als startpunt het voormalige doorgangskamp tijdens de Nacht van de Vluchteling niet terecht. Joodse organisaties hadden bezwaar gemaakt. Veel van de meer dan 100.000 vermoorde Nederlandse Joden... werden via Westerbork naar vernietigingskampen gevoerd. Maar de directeur wijst erop dat Westerbork voor de oorlog was gebouwd... om gevluchte Duitse en Oostenrijkse Joden op te vangen. De Nacht van de Vluchteling staat volgens hem stil bij dat deel van de historie van het kamp. Ferrari heeft de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1... Michael Schumacher gecontracteerd. De 19-jarige Mick Schumacher wordt opgenomen in het opleidingsprogramma... van de Italiaanse renstal. Afgelopen zomer won Schumacher Junior de Europese Formule 3. Vader Michael Schumacher won vijf van zijn zeven wereldtitels in een Ferrari. Het weer. Vanavond en vannacht flinke opklaringen. Het kwik zakt naar min 3 tot min 7 graden. Morgen is het zondag en droog. Smiddags dus wordt het dan een graad of 2 boven 0. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.